Een lied Hamalot ziet: Loof de Heere, alle Heeknechten des Heren. Hij die alle nacht in het huis des Heeren staat, heft uw handen op naar het heiligdom en loof de Heere. De Heere zegen u uit Sion, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Halleluja, prijs de naam des Heeren, prijs hem, Heeknechten des Heeren. Hij die staat in het huis des Heeren in de voorhoven van het huis onze Gods, Loof de Heere, want de Heer is goed. Zal hem zingt zijn naam, want Hij is liefelijk, want de Heer heeft zich Jacob verkoren Israël tot zijn eigendom, want ik weet dat de Heer groot is en dat onze Heer boven alle houden is. Al wat de Heer behaagt doet Hij in de hemel en op aarde, in de zee en alle afgronden. Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met de regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkamer voor. Die de eerstgeborene van Egypte sloeg... van de mens af tot het vee toe. Hij zong tekenen en wonderen in het midden van u, o Egypte... tegen Farao en tegen al zijn knechten. Die vele volkeren sloeg en machtige koningen doden... Sihon, de koning der Amorieten en nog de koning van Basan, en al de koninkrijken van Canaan. En hij afgelangt en ervigt, en erve aan zijn volk Israël. O Heer, uw naam is in de eeuwigheid, Heer, uw gedachten is van geslacht tot geslacht. Want de Heer zal zijn volk richten, en, hij zal hen, en het zal hem berouwen over zijn knechten. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. oren hebben zij, maar horen niet. Ook is er geen adem in hun mond Dat die ze maken, hun gelijk worden en al wie op hen vertrouwt. Hij huis Israëls looft den Here. Hij huis Aarons looft den Here. Hij huis van Levi looft den Here. Vijf die den Heeren vreest, looft de Heeren. Looft zij de Heer uit Sion die te Jeruzalem woont. Halleluja. Laat we trachten de naam des Heeren aan te roepen. Volzalig, trouw houden, barmhartig en heilig God in de hemel, wanneer <coughs> Wanneer we aan de morgen van uw dag mogen trachten om uw zalige naam aan te roepen, wil u de misbare werking van de geest des gebeds in onze zielen schenken. Opdat die geest ons in ons hart mogen opheffen tot u de zalige God. Opdat we met de nood van de gemeente voor de troon Gods mogen komen. In die zalige en dierbare weg van verzoening in een de maar nu verheerlijkte middelaar... opdat we mogen komen met de nood van elkander... en met de nood van de ganse kerken gods... aan de morgen van uw dag... We hebben het uit uw woord gehoord dat u ons opwekt om u te loven en om u te prijzen. Want dat is het grote hoofddoel waarin de mens geschapen is. In Adam ons verbondshoofd in het paradijs gesteld om u te aanbidden, te heren en te verheerlijken. Al de werken uw handen moeten u loven en eren. maar in zonderheid de mens. Als het promptueel van de goddelijke schepping was gesteld om de heerlijkheid als heren te verheerlijken en te verheffen om uw deugden te verkondigen. Het beeld gods had toch zijn uitstraling in de mens, waarin de goddelijke deugden enigszins weer spiegelden. O, dat zijn we nu allemaal kwijt. We hebben in onze diepe afval van u, de levendige God, van u afscheid genomen. U de rug en de nek toegekeerd en niet het aangezicht. En wat Adam gedaan heeft, datzelfde karakter, dat hebben wij ook. Afwijken van u, de zalige God. En u vergeten en u verlaten. Dagen zonder getal. O, dat we in de schuld geplaatst zouden worden en aan uw voeten mogen komen om genade en barmhartigheid af te smeken, of het u behagen mocht in gunst en liefde op ons van boven neer te zien. We hebben nog het voorrecht dat we mochten opstaan en de morgen van uw dag en dat we onder geklank van uw woord en goddelijk getuigenis mogen komen, maar we smeken van u of u zelf in ons midden wilt wezen. Uw komst alleen kan al ons huilvol maken. Alles is leeg en alles is maar vormend dienst. Het kan u niet behagen als u zelf gemist wordt. En dan kan het een ziel die het om u te doen is, ook geen zins voldoen. Want het hart wat door u aangeraakt is en wat om u verlegen is gemaakt, kan alleen maar met u en door u en tot u verzadigd worden. Want buiten u ligt er geen verzadiging en buiten u ligt er geen voldoening. Alles wat op de wereld is, dat roept ons met luider stem toe. Bij mij is het niet. En alle uitwendige godsdienstige betrachtingen die zijn als gebroken bakken die geen water houden. En u alleen is de bron en de fontein van het licht en van het leven en van de eeuwige waarheid. O dierbare bron des levens, wil u nog eens ontspruiten? omdat we die heerlijke druppelen mogen proeven en smaken uit een stroom des levens en dat onze zielen daarmee Verkwikt en versterkt en vertroost en bemoedigd mogen worden. Opdat we in de gunst en de gemeenschap en in de liefde God zouden mogen delen. En dat we er iets van mogen ondervinden aan de eerste sabbat van het pas begonnen jaar. Dat u in ons hart wil wonen en werken. Dat u wil afdalen en met de kracht van boven tot levendmaking. En dat het eens een dag mogen zijn om nooit meer te vergeten. Het levendmakende werk van de heilige geest, dat het zijn aanvang mag nemen. In de droefheid naar u die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. In de diepe vernedering der ziel, in de ware verootmoediging. O, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe komt het ooit goed tussen God en tussen mijn ziel? Ik ben verloren, voor eeuwig verloren. O, dat die overtuiging wat dieper mogen invallen in het Opdat we in het godsgemis geplaatst werden. En dat er een wond in onze ziel geslagen werd. Die nooit meer geheeld kon worden dan alleen. Door de wonden en de bloedstorting van de Zoon van God. Opdat er een betrekking op die middelaar in het hart mag vallen. En dat die werkzaamheden geboren mogen worden om u te kennen. En om u te leren benodigen. En dat u als de grote koning ons hart kwam regeren. En als de grote hoge priester onze schuld. Van verzoenen. En als de enige profeet en leraar der gerechtigheid ons wilde onderwijzen in de verborgenheid der Godzaligheid, we zijn er in de achterliggende weken bij de taal, Bij de menswording van uw aanbiddelijke Zoon van God. O, dat het nu persoonlijk ook eens beleefd en doorleefd mogen worden. Dat we een geboren zaligmaker zouden mogen leren kennen. En dat we in hem mogen aanschouwen, des vaders goddelijke liefde. O, die liefdebron is. Oneindig groot, oneindig hoog. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de niegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ge hebt u zelf willen stellen onder de de wet en onder de vloek op de zonde bedreigt. O, die oneindige vernedering die gij hebt willen ondergaan aanbiddelijke Heere Jezus om de toren gods te dragen, te doordragen en weg te dragen en een volkomen verzoening teweeg te brengen. af dat daar nog eens plaats voor gemaakt werd in onze ziel. Er is voor u geen plaats in ons hart. Er was in Bethlehem geen plaats. Er is in ons hart ook het minste plaats, niet voor u en zeker niet voor uw borgstelling en bemiddeling. Want uh, gij wilt uzelf toch alleen maar wegschenken aan degenen die aan het einde gekomen zijn van hun werken. En die leren sterven aan al hun verwachting op zichzelf en op de wet. Opdat Jezus Christus geopenbaard wordt. O dat gij uzelf al zo dan nog eens wilde doen kennen en openbaren. Kom springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. En verheerlijk uzelf in uw middelaars. Gedenkende ons zo tezamen. Naar de grootheid uw genade. We dragen ook aan u op. Al degenen die in lichamelijke noden. Kruis, en verdriet verkeren. Weduwen, wezen, weduwnaren. rouwdragenden en rouwklagenden In gemis en smacht. U mocht willen sterken en ondersteunen. Degenen die met ons zouden willen zijn maar niet kunnen. Door ziekte of ouderdom. Wil u thuis nog een zegen geven, dat het onderzoek of het lezen of beluisteren van de waarheid gezegend mogen worden en dat u erin mee wil komen. En dat het wat goeds mag nalaten en uitwerken. Gedenk uw kerk en uw Sion in ons land. In de grote geestelijke nood waar ons in bevinden. Donker is het geworden in de natuur. Maar donker is het ook geworden in uw kerk. Omdat het geestelijke leven zo schaars en zo weinig is geworden. Evenwel zijt gij toch de getrouwe. De dichter heeft ervan getuigd. Gij zijt toch heer mijn koning van ouder tijd, die mij openlijk kunt en wilt bewaren, als mij zeer zware nood hier is wedervaren, ge hebt mij duizend maal daarvan bevrijd, och, wil uw kerk en uw Sion nog eens bezoeken, dat het licht des levens mogen schijnen, dat licht zo groot, zo schoon, gedaald van schemelstroom, dat het in onze zielen mogen schijnen tot verlichting, dat we de zalige middelaar gods en der mensen mogen leren kennen. Dat we in het licht der waarheid mogen wandelen. Dat uw kerk verlicht mogen worden met het licht van het evangelie. Dat de duisternissen zouden verdreven worden. Dat licht en leven en liefde en waarheid mogen bloeien in uw kerk en in uw Sion. Dat de breuken Jozefs geheeld mogen worden. En de Scheiding en breuken die er overal zijn. Genadelijk betreurd en beweend. Dat één gemaakt werd wat één behoort te zijn. Dat u wilde opstaan met grote ontferming. Dat u gedenken wil aan het oude bondsvolk Israël. Dat de geest des levens uitgegoten wordt over dat volk. Dat u de oude belofte wil vervullen. Dat u de toezegging wilt waarmaken. Zou God zijn beloftenissen. Immer haar vervulling mission Vruchtloos worden afgewacht. Van verslachten tot verslag. Waarom staat gij van werk? Waarom verberg gij uw aangezicht in tijd van benauwdheid? Het is om onze zonden wil. Omdat wij u vergeten hebben. Ons volk en ons land en uw kerk. We hebben u te samen vergeten. hebben u samen verlaten. Dat het in onze harten mogen leven. Komt en laat ons wederkeren tot een Heere. Want hij heeft ons geslaagd. Maar Hij zal ons weder heelen. En Hij zal ons weder levend maken. En dat we in die vaste hoop op de eeuwig levendige zaligmaker mogen leven en sterven. Ja, leven tot in de zalige eeuwigheid. Dat smeken we van U in de verzoening van al onze schulden en zonden. Om het bloed als eeuwig verbonds wil. Amen. We zingen van psalm 102, het negende en het elfde vers. Vervallen Sion opbouwen zal onze God vol van trouwen. Hij die ons geholpen heeft en zijn klaarheid ons geeft. Hij zal dat bidden en klagen, daarheen in die schier versagen... Verhoren en verstaan goedig, naar zijn goedheid overvloedig. En wat er verder volgt in het elfde vers, negen en elf van psalm 102. Gij maar deze ene zegen, mijn vader, zegen ook mij, zegen ook mij, mijn vader. Al zo, mijn geliefden, al zo smeekt een zee zijn vader Isaac, nadat hij zijn zoon Jacob reeds gezegend had. Of Ofschoon ik niet hoop, dat er onder dit kleine hoopje volk zulke ezels zullen zijn. Die maar alleen uitzien naar één aardse zegen. Nogthans dunkt mij dat dit heden toch wel uw gedachten zullen zijn. Wanneer op de eerste sabbat van dit nieuwe jaar tot deze heilige plaats gekomen zijn. Is het niet in uw hart en in uw wens dat gij ook. Dit jaar mogen gezegend worden. Dat de mond van de scheren dienaars ook geopend mogen worden... ...tot uw onderwijs, tot uw lering en zegening in dit jaar. En dat de tempel der scheren mag weerhalmen van de woorden der scheren... ...die getrouw en oprecht zijn. En dat de dienaars der scheren uit de volheid van de fontein. U een geestelijke zegen mogen mededelen? Ja, dat Gij ook uw aardse zegen mag ontvangen... Als een zegen en als de gunst desheren? Hoe zou ik dan zo geheel mijn plicht verzaken... En ook niet een zegen naar lichaam en ziel van de hemel afbidden... nadien wij ons uit Gods woord daartoe bereid hebben... En u, mijn geliefde en waarde toehoorders die gunst en die zegen des Heren toewensen? Onze tekst vindt u daartoe in psalm 134. Een lied hamalot. Ziet, loof de Heren, al gij knechten des Heren, gij die alle nacht in het huis des Heren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en loof den Heren. De Heere zegene u uit Sion. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Vol van verborgenheden en zeer merkwaardig mijn geliefden... ...was het feest van het jubeljaar onder het Oude Testament. Terwijl ik wij beschreven vinden in Mozes derde boek, Leviticus 25. Het vijftigste jaar... Of het eerst, het welkop op het zevenmaal zevende sabbatjaar volgde. Dit vijftigste jaar dan werd openlijk met grote plechtigheid uitgeblazen. En alle inwoners van Canaan werd het bekendgemaakt met trompetgeklank. Op dat vrijjaar of jubeljaar kon iedereen weer tot zijn haven en geslacht wederkeren. God had zo verordineerd, opdat het gehele staatbestel van Israël al zo beveiligd... en dat men van alle boeken en gierigheid werd gevrijwaard... en dat men ook van vermenging werd bewaard... en al zo dat de stammen onderling zuiver bewaard zouden worden. Dit alles toont ons en wijst ons naar de tijd van het Nieuwe Testament... Dat Jezus Christus gekomen is om het grote jubeljaar uit te roepen en uit te galmen opdat de gevangenen zouden verlost worden. De dienstbaren in vrijheid zouden gesteld worden. Het wettisch juk der dienstbaarheid wordt weggenomen voor de gelovigen in Jezus Christus. O, zij worden gemaakt door het geloof in hem tot kinderen der vrije. En... Door de Geest worden zij teruggebracht tot het volle bezit van de goederen van het Nieuwe Testament. Immers deze heilgoederen en zalige voorrechten, die we al te samen verloren hebben door de zonde, kunnen en worden voor de gelovigen hersteld in de zalige gemeenschap des Heren in en door Jezus Christus. En dat door de toepassing van de Heilige Geest. <coughs> Het Sabbatjaar, het zijnde het zevende jaar... ...was ook een jaar van vrijlating voor slaven. Maar het zevenmaal zevende jaar... ...zijnde het negenenveertigste jaar... ...daar sloot men de bijzondere periode mee af... ...wanneer het jubeljaar een aanvang nam. Naar dat jubeljaar zag het volk van Israël uit... Het zijn een jaar van verlossing, een jaar van verlangen, een jaar dat men wederkeerde tot de, voor, tot de verlorene bezittingen. Die men soms verloren was uit verlies, uit sterfte of uit armoede. Wij hadden voorgenomen het feest van het Joodse jubeljaar met het begin van het nieuwe jaar te verklaren... Maar na de maal nog voor ons overlag het laatste trapgezang te verklaren... Zijn u nu reeds geruime tijd bezig met het verklaren van de liederen Hamalaots? Zo dacht het mij goed om deze dag te besteden. Met de laatste trapgezang zijn de dierbare en vrolijke halleluja van de tijd van het Nieuwe Testament. Waarop ons psalm zeker als een profetisch lied opziet. O Heere Eeuwige, o getrouwe, o veranderlijke verbondsgod, uw jaren zullen niet ophouden, uw dagen zullen geen einde nemen. Wij veranderlijke mensen, o dat wij uw dienstknechten en dienstwaarden zijn, o dat we onze harten en handen tot uw heiligdom mogen opheffen. Wij bidden u, leer ons bedenken de verhankelijkheid van ons korte leven. Want de ene dag volgt op de andere en de ene nacht roept tot de andere. En wij komen ieder ogenblik nader aan de eeuwigheid. O Heer, laat ons toch bedenken dat we aan de kant der eeuwigheid reeds staan. Dat uw woord al zo mogen horen, dat we onze harten mogen opheffen. Dat we onze handen tot u mogen uitstrekken. Dat onze wandel mogen zijn hier boven wat Christus is. Dat we uw komst mogen verbijden. Dat we u mogen verwachten. Dat we op u mogen hopen. En dat we verlangen naar uw gemeenschap in de zalige eeuwigheid. Amen. Geliefden, eindelijk... Brengt de Heer ons, nadat nou hij ons zo lang bedroefd heeft en vele klaagliederen heeft laten horen, weer met vreugde gezangen tegemoet. We zagen in de kerk van het Nieuwe Testament hoe haar vele lotgevallen en droefenissen zouden overkomen. En waarin de trapgezangen of de halleluja-psalmen en de liederen Hamalood ons heen en leiden als zijnde een lering voor de nieuwtestamentische kerk... dat ze zo ras niet zou komen tot een gelukzalige en aangename... en heerlijke kerkstaat... maar dat ze vele verwisselingen, vele verdrukkingen zouden vooraf moeten ondervinden. Evenwel voor de Heeren kerk in het algemeen... en voor de heeren kinderen en gelovigen in het bijzonder... Zal eens de tijd aanbreken. Dat ze de Heer zullen loven. En dat ze hun handen zullen opheffen naar het heiligdom. En dat ze den scheren zegen zover zich zullen onderwinden. En dat ze op hem hun ogen zullen vestigen. Het zij genoeg. Hiermee iets aangetoond te hebben van de volgorde van de liederen Hamalouds. We lezen in onze tekst en onze psalm. Ten eerste een schone vermaning. Loof de Heere, al gij knechten der scheren. Gij die alle nacht in het huis der scheren staat. heft uw handen op naar het heiligdom. Loof de Heere. Ten tweede de krachtige zegenwens. De heren zegenen u uit Sion, Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft. Ten eerste de schone vermaning, loof den Heere. Deze psalm begint gelijk de voorgaande met een hartewekker van de heilige Geest. Deze hartewekker wekker ligt opgetekend in het woordje ziet. In de voorgaande psalm wekt de profeet de harten van de broeders op tot eendracht. Zie hoe liefelijk is het dat broeders samenwonen. Hier wekt dat woord de mond en het hart van de kinderen en de dienstknechten des Heeren op tot een lof des Heeren. Zie, loof den heren. Het Hebreeuwse woord barach betekent eigenlijk zegenen, zegen ten Heeren. Daarom zetten sommige vertalers het over in het Latijnse Benedicti Domino, zeggende zegen ten Heer. Maar nadien het woord zegenen volgens onze Duitse of Hollandse taal zoveel zeggen wilt als iemand iets goeds doen of iemand iets goeds toewensen, het welke bij de God van ons niet nodig heeft. Druk de vertaling, loven beter de zin en de mening van de heilige geest uit naar ons taalgebruik. Luther heeft dat goed begrepen en in acht genomen, opdat de lezers het woord zouden begrijpen in de betekenis waarin het oorspronkelijk bedoeld wordt. Namelijk de Heere te zegenen in de Hebreeuwse spreekwijze betekent zoveel als de Heere te loven, te prijzen, zichzelf aan Hem overgeven en toewijden, opdat we zonder zo zijn zegen mogen komen. Dit alles betekent het Hebreeuwse woord barach en wordt al dus overgezet zegenen of loven. ...terwijl ik beide de zin en de betekenis van het woord inhoud. Wel aan dan de Heer te loven, dat roept ons op... ...om Gods deugden en wonderwerken te roemen. Ligt er geen stof in zijn wijsheid om hem te loven? Is zijn heiligheid niet groot, heilig en geducht? Betaamt het ons niet zijn heiligheid te loven... Is zijn genade en warmhartigheid niet wijd uitgestrekt? Wordt ze niet een toon gespreid in dat dierbare woord van het evangelie van het Nieuwe Testament? Zouden we hem niet loven voor zulke kostelijk en dierbare gift? Is zijn waarheid en zijn liefde en al wat voorts volgt uit die eeuwige deugden gods... Is die, zijn deze niet waardig om Jehovah de grote naam te loven en te verheerlijken? Ja, kortelijk. Is dat allerhoogst en allervolmaakste wezen? Is dat niet betamelijk? Is het ons niet betamelijk om hem te verheerlijken met één van hart en één van mond? Hem te loven, hem te prijzen, hem te roemen en hem te verheffen en te verheerlijken? Daartoe roept de Heer ons zelf op, in deze morgen. Hij roept ons op tot een lof des Heeren. Ziet, loof de Heere. Het Hebriefse woord, Halleluja, betekent letterlijk, looft ja, zijn de verkorte vorm van Jehovah. Het werk dan letterlijk betekent loof Jehovah of loof de Heer. In verschillende psalmen is dit woord halleluja, onvertaald gebleven en al zo in onze taal overgezet. Maar de, maar de betekenis zijn de loof de Heer is in al de psalmen dezelfde. <coughs> Loof de Heere, prijs de naam des Heren, gij knechten des heren. Al zo lezen we in de 135ste psalm. En in de 136ste vinden we hetzelfde, want zijn goedertierenheid is in de eeuwigheid. Daarhalve, looft en prijs de Heere. hebben wij er geen reden en oorzaken toe. Wie behoort en moet een Heere prijzen? Allereerst alle gij knechten des Heren, gij die alle nacht staat in het huis des Heren. <kijkt> de beschrijving van Gods knechten in het Nieuwe Testament, hier profetisch bedoeld, is echter genomen van de dienst der Levieten in Salomo's tempel, die dag en nacht moesten waken. Ze werden in zekere groepen ingedeeld, de een de ander, waarin de een de ander moest aflossen. Deze wacht beschrijven de Joden al dus. De priesters, zeggen ze, hielden op drie plaatsen de wacht in de tempel. De levieten hielden wacht op 21 plaatsen. De opperste wachtmeester van de Levieten deed de ronde met een brandende fakkel... en zei tegen degenen die hij wakende vond, vrede zijn met u. Maar vond hij iemand uit de Levieten op zijn wacht slapende... dan stond het hem vrij om hem zijn klederen in brand te steken. Deze orde van 21 wachten zijn door drie hoofden ingedeeld hebben een profetisch en geestelijke betekenis. Evenals de levieten de wachtwaar nemen in de tempel van Salomo, alzo nemen ook de knechten des scheren de wachtwaar in de kerk van het Nieuwe Testament. Maar niet alleen de knechten en de dienaren des Heeren. Al Gods kinderen en al de gelovigen zijn een geestelijk priesterdom. Deze geestelijke priesteren dragen de naam van knechten des heren, omdat ze gekocht zijn uit allerlei geslachten, talen, naties en volkeren, gekocht tot een dienst des heren. Om knechten worden ze genoemd, omdat ze dienstbaar zijn in de dienst des heren, omdat hun keuze, hun liefde, hun vermaak is in de dienst van hun god. Al dus worden ze dan gezegd dat ze staan in het huis des heren dag en nacht, gelijk we daar een heerlijk voorbeeld van vinden in de profetessana, dat ze bij dagen en nachten niet week uit een tempel des heren. En gelijk Anna en vele gelovigen, Oud Testament is niet weken uit een tempel des Heren, zo ziet het op de dienst des Heren in het Nieuwe Testament, dat Gods kinderen en knechten zulke vermaak en zulke blijdschap hebben in de dienst des Heren, dat ze wensten dat ze daar in altoos bezig mochten zijn, om dag en nacht de zalige God te mogen dienen, te eren en te aanbidden. Wat moeten Gods knechten en kinderen doen? Heft uw handen op naar het heiligdom, loof de Heer, De handen op te heffen naar het heiligdom was een al oud joods gebruik. Wat gebruikt werd bij het uitspreken van de gebeden. Gelijkerwijs, wij gewoon zijn onze handen samen te zo zijn de Joden doorhaans gewoon hun harten en handen op te heffen tot God in de hemel, waarbij ze de handen en de armen wijd uitbreiden en als het ware openen voor hun God. Zo deed Ezra, Ezra 9. Hij breide zijn handen uit tot de Heer zijn God. En dat betekent dan in een geestelijke zin dat als Heer en kinderen en knechten... In de dienst van God hun afhankelijkheid gewaar worden. O, hoe nodig gevoelen ze dat ze aandacht, eerbied en ijver nodig hebben in de dienst des Heeren, terwijl ze geen zins van zichzelf bezitten nog hebben. Daarom heffen ze hun handen en hun harten op als zijn de ledige handen. Met die begeerte dat deze ledige handen vervuld mogen worden uit die eeuwige volheid des Heeren, Heeren. Hij besluit aan de zegenwens, de Heeren, zegene u uit Sion... hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Zegenen betekent hier een overvloed geven van allerlei goederen en gaven, voornamelijk geestelijke. Zoals de genadegift, de roeping, de vergeving der zonden, de gerechtigheid van Christus, de ware vrede in God en ook de zuivere leer, de onvervalste godsdienst en een teder naar Godzalige wandel. Deze zegen komt alleen van Jehovah, van de algenoegzame Verbondsgod God, uit wiens volheid wij ontvangen, genade voor genade. Deze zegen komt uit Sion, waar de rijkdom van Gods genade stroomt over de gelovigen. En dat aan alle plaatsen, waar de scheren naam gedachten is gesticht zal worden. Deze zegen zal in bijzonder uit Sion uitgaan, als de koning van Sion's berg. de heidenen zal krijgen tot zijn erfdeel en de einden der aarde tot zijn bezitting. Het welk geschieden zal van de Heer des Hemels en der Aarde. Hieromtrend mocht iemand uitroepen met de woorden van William, wie zal leven wanneer de Heere zulks doen zal, dat hij des Heer een kerk over de gehele Aarde zal uitbreiden en in heerlijkheid zal verheffen. Was het beginsel hiervan al niet heugelijk op de Pinksterdag? O, welke vreugde en welke blijdschap was het voor de Heeren, Kerk en Knechten, wanneer niet alleen alle Joden, maar ook heidenen toevloeiden tot de Kerk des Heeren, wanneer de daden des Heeren geopenbaard werd en elk volk in zijn eigen spraak het Evangelie der zaligheid hoorde verkondigen en de lof des zelf verkondigde. Was het geen grote blijdschap in de tijd van de hervorming dat na de verduistering van het evangelie in onze landen en koninkrijken dat het pausdom werd afgezworen en dat de leer van het evangelie wederom werd aangenomen? En wat denkt u, mijn toehoorders, zal het dan ook geen grote vreugd en blijdschap geven, wanneer dit evangelie onder alle volkeren der aarde zal bloeien, toenemen, gepredikt worden, naar de wereld des heren, Loof de heren, alle gijknechten des heren, wanneer de, macht, wanneer de nacht van die buitengewone verzoekingen, Wanneer grote dag der stoorns die over de hele wereld is gekomen, maar eens een einde nemen zal. Wanneer dat dierbare evangelie maar eens mogen doorbreken door de machten der duisternis en der zonden, Wanneer men maar eens van ganser harte zich aan Koning Jezus wil onderwerpen. En wanneer men hem van hart en gemoed wil dienen. O, zou dat niet een blijdschap geven voor de kinderen en de knechten der scheren, wanneer men mocht aanschouwen dat men algemeen de harten en handen zou opheffen tot het heiligdom der scheren? Zoudt ge niet denken, mijn hoorders, dat de Heer zijn kerk uit zes benauwdheden verlost de ook niet uit de zevende zouden verlossen? O, dat we daar mochten uitzien... Dat als Heer een kerk nog eens één herder onder, dat hier een kerk nog eens één ene herder mocht worden. Gelijkerwijs wij toch één God en Vader hebben. Of dat we mogen aanschouwen dat als Heer een kinderen eens met één hart en met één ziel hun hart en handen tot God zouden opheffen. O, wat zou het hart verkwikkend zijn, als er eens één een, een, eenparig, halleluja, loofden heere in dat scheren kerk en huis mocht weer galmen. O, welke vreugde zou het voor de kinderen dat scheeren zijn, wanneer er vele kinderen in Sion geboren mogen worden, en die geestelijke zegen en vruchtbaarheid in de kerk dat scheeren geopenbaard mogen worden. En wanneer de een de ander zouden toeroepen, de Heere zegenen u uit, Sion. Zie, dat is dat dierbare woord Gods, wat beschreven is in openbaring. Toen de zevende te werden er grote stemmen in de hemel gehoord. Welke zeiden, nu zijn de koninkrijken der aarde van God en van zijn gezalden. Want hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Zo hebben we dan, geliefden door de genade gods, onze trapgezangen in orde verklaard. En ik dank mijn God voor zijn genade en verheug mij dat ik liefhebbers van deze dierbare waarheid onder u gevonden heb. God de Almachtige verlicht u in het woord der waarheid. Hij zegen u met een mate der grootte der volheid in de kennis van de Heer Jezus Christus. Zouden er sommigen onder u zijn die Gods woord en waarheid en belofte niet willen verdragen? Ik wil de zulke echter wel verdragen met zachtmoedigheid... En ik wil trachten voor te gaan met u te onderwijzen. Ik kom niet tot u met een opdringend geweld van woorden. En ik nodig daarom niemand te geloven wat ik zeg. Maar ik begeer alleen dat gij het woord mogen geloven. Dat u de waarheid mogen onderzoeken. En dat de kracht der waarheid uw hart mogen raken... En dat uw leven mogen worden ingericht tot de eer van de grote God. Ik vermag niets, nog door kracht, nog door geweld. Door mijn geest alleen zal het geschieden. Maar ik wens de vuil van God, dat u trouw behartige het woord van de apostel. verracht de profetieën niet en blust een geest niet uit maar beproeft alle dingen en behoudt het goede. En verhunt mij dan, geliefde toehoorders dat ik tot die einde u opwekke tot enige plichten. Gedraagt u als ware het dienaars van den Allerhoogsten. Immers zijt gij gelovigen niet een uitverkoren geslacht en een koninklijk priesterdom. Ziet dan hoe knechten behoren te doen. Ten eerste trouwe knechten vrezen hun Heer en eren dezelfde. Zouden wij dan ook onze God niet vrezen? Zouden wij God niet verheerlijken? Niet met een knechtelijk en slaafse vrees. Opdat God niet over ons klagen. Gelijk bij Maleachi ben ik een vader waar is mijn Heer? Ben ik een heere? waar is mijn vreesje? Ten tweede, knechten moeten getrouw en naastig zijn. Getrouw in de bestendigheid van het allerheiligst geloof, naastig in goede werken. Doen wij dat, dan zal God ons ook toeroepen. O Gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt Gij getrouw geweest, over veel zal ik U zetten. Ga in. In de vreugde scheren. Ten derde een knecht moet ootmoedig zijn. O, hoe paste de ootmoed? de christelijke knechten en dienstmaagden der Scheren. Met enkele plichtplegingen voor de hoge God te komen daarmee en da daarmee is niets te voldoen. Al neen, God ziet het harte aan. Daarom vermanen wij u tot ootmoed... en om als nederige knechten en dienstmaagden de scheren... ootmoedig te wandelen voor het aangezicht van God en de mensen. Ten vierde knechten moeten geduldig zijn. Leidzaamheid, mijn geliefden... Leidzaamheid onder de verdrukkingen is de grootste sterkte en kracht. Trouwe dienstknechten des heren kunnen niet zonder aanvechting. En in een aanvechting hebben ze leidzaamheid van nodig. Mijn zoon, wilt gij gods dienstknecht zijn, Bereid u tot aanwechtingen. Zij de wijze Jezus sierach. Ongeduld is een gevaarlijke, onblote plek, waar de pijlen van de vijand het meeste indringen. Maar in door God geheiligde leidzaamheid is het harnas het welk al de pijlen afdrijft. Daarom staan de knechten des scheren nacht en dag in de dienst der scheren. Ze houden zich bestendig aan hun God, niet alleen in dagen van tegenspoed en voorspoed, maar ook in de nachten van vervolging. Een beroemd keizer zei eens, een veldheer moet staande sterven. Zo behoren ook Gods kinderen. Staande te strijden tegen de zonde, tegen de wereld en tegen allerlei verzoekingen van het verdorven vlees... Staande behoren ze te strijden in de strijdperk van dit ganse leven tot de uren des doods. Daarom zijt getrouwd tot een dood en ik zal u geven de kroon des levens. Een verdere plicht die ik u naar aanleiding van mijn tekst heden ernstig toe vermaan is. Halleluja, loof den Heer. Of dat als Heer en kinderen toch de Heer meer loofden, Hem meer dankten voor al dat goede wat Hij hen toebedeelt. Niet alleen over de nachterliggende jaar, Maar ook de ganse tijd van hun leven heeft Hij het goede hun betoond, In het natuurlijke gaven en in geestelijke weldaden. Zouden als heren kinderen dan niet de Heer behoren te loven, is het geen weldaad van God dat hij ons ook in de voorgaande jaar weer voor ernstige krankheden bewaarde en dat hij ons alle leven heeft onderhouden? Het is wel waar dat er staat zalig zijn de doden die in de heren sterven, maar het is toch ook in een ander opzicht zeker de waarheid dat het leven in de scheren vrezen een grote gunst is. Paulus had wel een begeerte om ontbonden te zijn en bij Christus te zijn. Maar aan de andere kant wilde hij toch ook dienstbaar aan Christus zijn in dit leven, zolang het kon. En zo was het een genade voor hem en is het een genade voor al Gods getrouwe leraars en predikanten... ...ten beste voor de gemeenten, dat ze in hun zorg en liefde de gemeente mogen dienen dat ze getrouw mogen zijn in het ambt wat de Heer hen heeft opgelegd en dat ze in dezelfde den Heere loven. Voort wil ik u ook opwekken tot een plicht des gebeds, op dat gebidden en verlangen moogt dat de volheid der heidenen zal ingaan en dat Hans Israël zich zal bekeren, en dat in dauw des Geestes nederdalen zal op Sion, wanneer de Joden door de heidenen bekeerd en tot ijver worden verwekt, en David en de Messias zullen zoeken en vinden, en de koninkrijken der wereld, der wereld Godus en zijn gezalfde zullen worden. En wie zou dan Jezus bruid dit vreugdelied ook niet toewensen dat de broeders in vrede tezamen mogen neerleven, mogen neerzitten en wonen en geleven in zulk een geruste toestand als de voorgaande psalm beschrijft? Waartoe ik u eveneens opwekken dat gij deze plicht toch ter harte neemt. Om te bidden voor de welstand van des Heeren huis en kinderen. En dat de wolf met het lam mogen verkeren op de berg des Heeren. En een klein kudde dezelfde mogen drijven. Dat is dat die mensen die zich op hun vleeselijke arm niet verlaten. Maar wapenloos zijn. Gelijk onnozele kinderen die geen kwaad vrezen. <coughs> Dan zullen degenen onder de heidenen die als losbandige kolveren geen juk willen dragen en de gramstorige vijanden van de kerk die als jonge leven Jezus kunnen vervolgen en het mestvee van het antichristendom, dat die tezamen in een stal van Gods kerk gedreven mogen worden. Dat de koe en de beer in tezamen zullen beiden. En dat al de onderscheidende karakteren onder de scheren volk in liefde en in vrede mogen wijden op de vruchtbare wijde van Gods woord. En dat de leeuw zal stro weten de os. Dat wil zeggen dat de vijanden hun tanden niet meer zullen zetten in het vlees van degenen die het zachtmoedige juk van Jezus dragen. Maar dat hun greuzame natuur veranderd mogen worden... ...en dat ze spijzen zullen zoeken bij Jezus' kudde. En dat een zoogkind... <coughs> ...dat is een onmondige kinder in Christus... ...dat ze zich vermaken over het hol van een adder. ...en dat een gespeenkind zijn hand zal uitsteken in de kuil van een basilisk. Dat is dat de kerk geen openbare vijand meer te vrezen heeft... Men dat mij nergens leed zal doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. O, zou dat niet schoon en lieflijk zijn wanneer geloofsbroeders eens, e, eens, één een zullen worden onder en met elkander? Want aan mijn geliefden het is zo afschuwelijk te zien... dat geloofsgenoten elkaar zo bijten en twisten en vereten. Als men degenen die toch naar geen mensen willen genoemd worden... dat men toch gelovigen met mensennamen benoemt. Zoals men Calvinisten noemt, Zwinglianen, Lutherianen en dergelijke meer alsof Calvin, Zwingli of Luther hun leidsman of verlosser was. O, zou het niet betalen dat de gelovigen al deze verdeeldheden lieten varen en dat ze oprecht, één van hart en één van ziel, in het zalige evangelie des vredes mochten leven en daar mochten wandelen. <coughs> Ik vraag het uw gewetens af... Gij die de vreed samenzijt zijt in Sion, is dat recht dat men tegen degenen zo onbarmhartig is, die toch ook uit het pausdom zijn uitgegaan en die voor het evangelie zoveel geleden en gestreden hebben, dat men dezelfde zo veracht en met dezelfde niet wilt samenwonen. Calvin schreef eens in een brief aan Bullinger deze woorden... Ik heb dikwijls gezegd, wanneer Luther mij een duivel noemde, wilde ik nogthans hem eer aandoen en hem voor een bijzonder dienstknecht van Christus erkennen. O, of God het wilde geven dat broeders samenwoonden en de strijdverschillen onpartijdig inziende zouden we nog wel kunnen komen tot het stuk van vereniging. Welk groot verschil over het avondmaal wij ook mogen houden, zijn wij niet één in de geloofswaarheden van het zalig evangelie. En behoorden wij onze eenheid dan ook niet te tonen voor de wereld, dat wij één God en Vader hebben, één zaligmaker Jezus Christus, één Heer... Eén geloof, één doop. Maar laat ons onszelf ter toetsing brengen. Kan het van ons gezegd worden? Kan het van vele gereformeerden gezegd worden dat ze al zo leven in hun harten en handen gezamenlijk tot een hemel op te heffen? Och helaas, helaas, hoe groot is de breuk van Sion? En vreedzame christenen die in de vreze gods willen leven. zouden wel bloed willen zweten voor de heerlijkheid en de eer en de eenheid van Sion. Maar o, oh, hoe worden zij veracht. Ja, hoe afschuwelijk worden zij geminnacht. Wanneer zij zoeken naar de eenheid in de vreze gods. In één land of in een stad of in een gemeente. En zou zulks ook niet dierbaar zijn als er eenheid gevonden werd, niet alleen in de kerkelijke wegen, maar dat het ook zo in het huiselijke leven gevonden mogen worden. Het is toch schandelijk in de gemeente wanneer christenen zo in onmin met elkaar leven. Maar is het ook niet schandelijk in de gezinnen wanneer er zoveel ruzie en onmin gevonden wordt? O, niet alleen schandelijk, maar ook schadelijk voor de heeren kerk en geloofsgenoten. Wel aan dan, laten ten eerste de leraars die de heilige schrift uitleggen, met elkander niet in die twist geraken wie of het meeste kan en weet en zeggenschap heeft. Al deze openbare twisten zullen alleen maar grote ergernis geven onder de gelovigen. Maar dat de predikanten getrouw mogen zijn. Eerlijk, oprecht, in de vermaning, getrouw en met vrucht. Dat ze tegen zoeken te gaan, de haat, de nijd, de tweespalt, de oneenigheid, overal waar het de overhand zoekt te krijgen, dat ze tegen mogen gaan. En dat ze als echte gezanten van een zachtmoedigen Jezus mogen wandelen. Maar niet alleen is het een plicht van de voorgangers en predikanten, maar dat de toehoorders ook eveneens dan. Naar zulke vermaningen willen luisteren. Dat de toehoorders niet zullen zeggen... Ik ben van Paulus en een ander... Ik ben van Apollos... Want zulke zal alleen maar verdeeldheid en scheuring maken. Want de een hangt deze aan... En de ander hangt een ander aan. En doorgaans vindt men... Dat het gezaaide woord van God... Dan geen gewenste vrucht zal voortbrengen. Maar laten de toehoorders... En in het kerkelijke leven. En in de wereldlijke stand waarin ze gesteld zijn. Getrouw, eerlijk en oprecht de goede vermaning van hun voorhangers ter hart nemen. En is er oneenigheid in de huiselijke stand. O, oh, hoe ongelukkig is dat. Nochtans laten we het zoeken te verbeteren. Zijn man en vrouw het oneens, maken ze het leven elkander bitter. O, dat ze hart en handen mochten opheffen tot hem die in de hemel woont, of hij het genezen. Is er onmin en onvrede onder ouders en kinderen, onder zonen en dochters, onder zusters en broeders, onder vrienden en bloedverwanten... Leven ze, ja, in strijd, veroorzaken ze elkander bitter hartenleed. O, laten ze harten en handen toch opheffen tot hem die in den hemel woont. Met één woord, dat christenen onder elkander in eenigheid des geestes mogen leven. Dat ze elkander mogen vergeven de zonden en de fouten die ze hebben misdreven. En dat ze de band des geestes en der liefde mogen leven. Mogen leven. Wel aan dan geliefden des scheren die God vreest. Vermijd dan al deze dingen en zoek naar waarheid en oprechtheid en jaag ten vrede na. Ziet, liefelijk is het dat broeders samen wonen. Hoe eendrachtig leven de eerste christenen. Eén van hart en één van ziel. Zijn wij niet elkanders leden? Zijn wij niet geroepen tot één hopen onze roeping? Hebben wij niet allen één God en Vader in de hemel? Zijn wij niet één erfdeel geworden? Wel aan dan, leeft in vrede en zoekt vrede met alle mensen te houden. Eer dat we de toepassing lezen, zingen we van Shalom. 133 het eerste en het derde vers. Ziet hoe fijn en lieflijk is tallen stonden, dat broeders in eendrachtigheid bevonden, samen wonen in vrede goed. Zulks is hangselijk gelijk een balsem zoet, die op dat hoofd aarons was zeer klaar, uitgestort het in topenbaar. En wat er verder volgt. Om zijn naam te verheerlijken zal ik u nog drie oorzaken en reden geven en daarna met mijn zegen wensen besluiten. Ten eerste past het u niet de Heer te loven over al het goede wat God u heeft gegeven tot hiertoe. Hebben wij geen overvloed ontvangen en ieder zijn bescheiden deel voor het natuurlijke leven? Hebben wij niet ondanks kommerlijke tijden genoegzaam ontvangen van spijzen en drank en kleren en deksel en alles voor ons onderhoud des levens? O halleluja, looft uw onderhouder, al wat adem heeft, verzadigt hij naar zijn welbehagen. Maar ten tweede... Hebben wij niet geen reden voor de geestelijke weldaden waarmee wij bedeeld zijn? Hij heeft ons zijn woord zuiver en rein laten prediken en ons zijn genadetafel gespijzigd. Hoe menige stichtelijke leerreden is er het geheel achterliggende jaar aan deze plaats tot ons hart gesproken. Hoeveel vermaningen... Hoeveel geestelijke genadefonteinen uit Jacob's bormpet ontsproten... ...hebben onze matte zielen verkwikt. Hoe dikwijls werden wij versterkt... ...verheugd, bemoedigd in de voorhoven onze schots. Hoe dikwijls heeft God onze bedroefde harten niet vriendelijk toegesproken... ...en de tekenen van zijn liefde en genade ons in het midden zijn huizes laten ondervinden. Al die heilige gedachten en al die stichtelijke woorden... en al die vertroostingen uit dat zalige evangelie... terwijl God ons deed toekomen... zijn dat geen aansporingen... om des een vaderlijke liefde en trouwe zorg... over ons betoond om hem ervoor te danken... Halleluja, loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Maar ten derde, het betaamt ons ook de Heere te loven, ondanks de kruisen waarmee God en ieder van ons heeft bezocht. Want wij vinden wel oorzaken waarom ons God bezoekt met kruisen, Maar nochtans vinden wij ook oorzaken dat wij onder het kruis goden nog mogen loven en roemen. Zouden Jehovah's dienstknechten op Gods bevelde christenen die het kruis aan hun voorhoofden zouden dragen, zoals Ezekiel deed, zouden Jehovah's knechten... Alle kruisdragers een teken moeten geven op hun voorhoofd. Met dank daar zou geen plaats op onze hoofden genoeg zijn. Voor allerlei soorten en de velderlei kruisen die God ons heeft toegezonden. Zou men door de stad gaan en de zorgen en de noden en de behoeften en de jammer en het verdriet van elk huis wat in dezelfde heerst en woont. Zou men dat op de deur schilderen, uittekenen of afbeelden? O eeuwige God, welke kruisrollen zou men dan niet op de deurposten vinden? Men zou wel uit moeten roepen, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk, heerst dit in dat huis? En, ander, en op andere plaatsen zouden we moeten uitroepen... Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Kunnen zulke zwakke mensen zulke zwaar kruis en zulke zware last dragen? Hij dan die de kracht schonk om het te dragen... Is hij niet waardig om geloofd en verheerlijk te worden? Sommigen zullen zeggen... Het doen mag anderen wel gelukken. Ik moet altijd onder kruis en rampspoed bekken. Andere mensen mogen klagen. Ach, het is geen harde prijs. Ach, is het geen harde prijs arm berooid en aak te zijn? Anderen moeten klagen over boze achterklap. Zie wat kommer dat ik lei. Daar men kwalijk spreekt van mij weer zal men moeten klagen over vijanden en vervolgers. Mijn tegenstrevers zijn te machtig, veel en groot. Ze geven aan mijn ziel, helaas, veelal een harde stoot. Anderen moeten klagen, och ik heb zulke kwaad huwelijk. Of, och ik heb zulke ongehoorzame kinderen, die de ouders zoveel leed bezorgen. Daar klagen troosteloze weduwe over ontrouwe huisgenoten. Daar klagen arme wezen, omdat hun vader en moeder hen verlaten hebben. Daar klagen de zieken en de kranken over allerlei smartelijke toevallen van het lichaam. Daar klagen bedroefden over de sterfgevallen en verlies... Van hun dierbaren. Daar klagen anderen weer over allerlei gewetensproblemen en gevallen der conscientie. Daar klagen anderen dat ze zo weinig stichting uit Gods woord genieten. Daar klagen anderen over de zwakheid van het geloof. En over de angst der zonden en gebrek van de kinderlijke vrezen Gods. Maar wie zal al de soorten van kruisen en klagen kunnen optellen? O, mijn waarde christenen, uw God weet ze het best. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Nogtans niet tegenstaande dat alles. Laat ons toch een halleluja God de zijn lof opheffen... Dat hij ons nog kracht heeft om het kruis te dragen. En dat alle dingen moeten medewerken voor ons ten goede. Opdat onze harten afgetrokken worden van de wereld. En hart en handen op mogen heffen tot hem die in de hemel woont. Zien we het goed in dan wassen op de doornen lieflijke rozen. En volgt er op het zaaien van tranen, eens een vrolijke oogst. Nu dan om te besluiten, de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Onze God zegenen u uit Sion. God verhoor mijn biddende wens. O dierbaar Sion, o schone dochter des konings. O glansrijke kerk die in Jezus bloed gewassen zijt, die gekocht is met een duurzame prijs, die verstrooid ligt over de hanse naar bodem. Jehovah onze God zegenen u. In alle tegenspoeden versterken Hij u. In vervolgingen bekrachtigen Hij u. In algemene verzoekingen versterken en ondersteunen Hij u. Opdat ge van uw God niet afwijkt, zijt geen vele gevaren. in zes benauwdheden zal hij u niet verlaten, in de zevende zal hij u niet laten omkomen. De Heer zegenen zijn kerk, dat de nieuwgeborenen mogen zijn, als de douw drappelen uit een baarmoeder van den dageraad. O, dat in deze eeuw mogen aanbreken, een aangename dag des huis. Dat het baben mogen vallen, dat de scepter der goddelozen niet langer rust op het kleine hoopje der rechtvaardigen. Dat gij uw kinderen en kindskinderen mogen aanschouwen, dienende den zaligen Jehovah. God geef u O Sion, God geef u getrouwe knechten die dag en nacht op hun wacht staan die de handen opheffen naar het hemels heiligdom, die de broeders zegenen, die de harten van in broederlijke liefde en eendracht aan elkaar binden. God geef u knechten die lijdzaam de verdrukking verdragen, die een van hart en een van wilde ere God zoeken. Jacobs God sterken en ondersteunen hen, hij doet zijn aangezicht over hen lichten en zij hen genade. Jehovah zegenen alle regenten van zijn volk. En maak ze tot Heer en zoogvrouwen van zijn kerk. De engel des verbonds die tussen de geribim zit. Zegen het genadige koningshuis. De God des vrede zegen hun personen. Opdat welvaren in hun paleizen en vrede in hun woningen mogen zijn. Ja, dat ze bovenal heilig mochten leven. O, dat God de adelijke huizen en de vorstelijke huizen maakte. Tot ware Efratasvelden, als velden. Dat ze met christelijke deugden vervuld werden. Dat ze geestelijke harten zouden opheffen tot de God des hemels. En tenslotte mijn geliefde en waarde toehoorderen. De Heer zegen u uit Zion die hemel en aarde gemaakt heeft. Christelijke huisvaders, betracht getrouw uw plicht. Christelijke huismoeders, zoek in echtelijke liefde elkander te dienen. Trouw en eenparig. God zegen u samen in uw burgerlijk beroep in uw handel, in uw wandel, in al wat ge met God begint, dat hij het doet gelukken. Jehovah zegen uit Sion, de zonen en dochteren van onze gemeente. God vervullen, vervullen uw jeugdige harten met Gods vrucht, opdat ge in de bloei van uw leven aan dat hoge doel mogen beantwoorden, aangenaam te mogen zijn... In de ogen Gods en der mensen. En de goedgunstige Jezus, die de jeugd door zijn kindsheid heeft geheiligd. heilige onze tedere jeugd en maken ze als zonen van Sion en getrouwe volgelingen van Jezus Christus. De Heerige gedenke de treurige Weduwen en Wezen, Hij troost en sterke hen. De God aller Genade zegenen ons tezamen. Dat de Ark des verbonds over onder ons mogen blijven. Dat het licht des heiligdoms onder ons mogen schijnen. O mijn allerliefste vrienden, God vervullen uw hart. God vervul u met zijn genade. Hij vervul u met zijn goed. Hij vervul ook mij in het heilige ambt. En geef ons de gezondheid en de krachten om u te dienen. Zolang de Heere onze God nog behagen zal. Opdat we zouden kunnen zeggen. Eens, ziet hier ben ik Heere en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Alzo zo doe de Heer en vervullen zijn woorden en mijnen zegen en maken ze in Christus Jezus ja en amen. Eindigen met dankzij. O getrouwen aanbiddelijke zonen gods. Wanneer we aan de morgen van deze dag dit onderwijs gehoord hebben en vermaning. Dan mocht het u ze zitten zegenen. Dat onze ziel uit dat hemels heiligdom gezegend mogen worden. Met waarheid, vernedering, verootmoeding. Met het oprechte geloof in Jezus Christus. Dat u in woning wilt nemen in onze harten. Dat u woning wilt nemen in de gezinnen, in de families en in de gemeenten. Om erin te werken, te wonen en te blijven en nooit meer te vertrekken. Zou u daartoe ook in de middag van deze dag de dienst genadig willen zegenen. Wil u in mee aan overkomen, gedenkende hem die geroepen wordt om het werk te doen. Dat die dierbare woorden van onze katechismes in het seizoen en in het jaar dat voor ons ligt. Door u gezegend mogen worden met de kostelijke zegen van het eeuwige verbond van vrije genade. Dat smeken we van u in de verzoening van al onze schulden en zonden. Om het dierbare bloed als verbonds. Amen. De slotzang is van Psalm 126, het derde vers. Zij die met tranen en verdriet, haar goedzaad zaaien zo men ziet, zullen wederkeren met vreugd en dat maaien zijnde verheugd. Zij zaaien haar goedzaad met wenen en zullen haast groot en de klenen komen en brengen met vreugd groot, haar volle schoven in de schoot. Deze preek is van Konrad Mel, een Duits predikant uit de 18e eeuw. Eindig nu met de zegenbeet. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zomaar maak ons Uw beeld gelijk. O Geest, zend Uw troost ons neer. De enige God, U alleen, zij al de eer.